Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van de NOS op 3. Dick Schoof wordt waarschijnlijk de nieuwe premier van Nederland. En die naam is best verrassend. Schoof is vooral een ambtenaar en niet echt een politicus. Verslaggever Arjen Noorlander, was er al iets te zien van de politieke kant van Dick Schoof vandaag? Nee, hij was vandaag echt nog duidelijk de ambtenaar die ontwijkende antwoorden gaf en alles doorverwees naar de politiek. Dat wat hij gewend is, hij zelfs, uh, zei zelfs na een minuut of vijf in de persconferentie, so far so good. Ik heb nog geen uitgeleiders gemaakt, ik kan door. En dat is natuurlijk ook wel zo, hij zal ook de premier worden, maar hij zal toch echt politiek moeten worden. Hij is ook de premier namens vier partijen die een hoofdlijnenakkoord hebben gesloten. Ja, dat is, uh, vrees ik voor Dick Schoof, toch echt politiek. Dat is hij niet gewend, maar dat zal hij nu toch echt moeten gaan bedrijven. Schoof zei eerder vandaag dat hij een premier van alle Nederlanders wil zijn. De Belastingdienst heeft afgelopen jaar een record aantal nieuwe medewerkers aangenomen. Sinds 2016 zijn er al personeelstekorten. Door een reorganisatie zijn duizenden werknemers met een gunstige vertrekregeling vertrokken. Het afgelopen jaar kwamen er ruim 3.300 banen bij. Toch is dat nog niet genoeg, zegt de Belastingdienst zelf. In Vlissingen mogen de komende dagen geen schepen aanleggen in de haven waar twee zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden. De gemeente zegt dat de mijnen pas volgend week, volgende week geruimd zullen worden. Er wordt nu nog gewerkt aan een plan om de bommen tot ontploffing te brengen. Ook wordt nog gezocht naar mogelijk andere mijnen in de buurt. En woon je in Uithorn of Heemstede, dan betaal je volgend jaar tot 20 euro meer afvalstoffenbelasting door de populariteit van lachgas. Sinds 2023 is er een verbod op lachgas en dat merken ze al een tijdje bij de afvalverwerking in Alkmaar. Dat betekent dat er geen statiegeld meer komt op die lachgascilinders betekent niet dat die dingen niet meer gebruikt worden. Dus vervolgens gaan mensen dit dumpen bij het restafval. En zo komt het dus bij ons in de vrachtwagens in containers terecht... en uiteindelijk worden ze verbrand. En dat willen we liever niet hebben. Voordat lachgas illegaal werd in 2023... kreeg je voor een lege ingeleverde huls dus een soort statiegeld. Nu komen er meer cilinders terecht in het restafval. En dat scheiden kost veel geld. Ook in Haarlemmermeer, Diemen en Bloemendaal hebben ze hier last van. Maar daar hebben ze de heffing nog niet verhoogd.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 Van David Gates, de liedzanger van Bradmet, I would sail around the world. There to live Zegt Jim Reeves. Most of all, I love you because you're you. Mooi als je zo'n uh, ja, zo maatje in je leven hebt. waar je alles aan kwijt kunt. en waar je lief en leed mee deelt. en waar je leuke dingen mee doet. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Af en toe eens een uitje maken. Vakantietje van een dag of drie, vier of zo. tripje naar Londen. <laughs> ook allemaal gezellig. Zeker als je met z'n tweeën bent. en als je de liefde kan delen. Dat wens ik iedereen toe, luisteraars. We gaan genieten van Michael Bolton lives, we all have pain, we all have dit heet Lean on Me. Ik hoor net uit Betrouwbare Bron... tenminste, zo mag ik mijn oudste zoon wel noemen... dat het een cover is. Michael Bolton heeft dit gecoverd... van niemand minder dan Bill Withers. Nou, dat is ook een fenomeen natuurlijk. Die kennen we ook allemaal. Mr. Bill Withers. Ik ga het eerste verzoekje draaien... en dat doe ik voor Annemieke Vos... en die heeft een nummer aangevraagd... van Miss Dolly Parton. Uh, you are. Nou, Annemiek uh, speciaal voor jou. Daar komt hij. Everything I ever had in mind is what you are. you are. The only one I'll ever want from mine. That's what you are. You are my inspiration. You are the song I sing. You are what makes me happy. You are my You are my days are the shine You are my evening star Everything oh, I ever want to find Is what you are Everything I ever want for mine Is what you Ja, daar kun je nooit mee fout gaan natuurlijk Dolly Parton uh, You are my inspiration You are Zo heet het nummer uh, in het kort uh, Ja luisteraars ik, ik, ik ga ook een verzoekje uh, draaien Voor mijn zoon uh, Die is helemaal gek van Alan Parsons Niet alleen daarvan hoor Hij uh, is zelf ook muzikaal En uh, speelt heel veel dingen op zijn keyboards mee Nou Sander deze voor jou jongen Don't answer me Die Ellen Parsons Project. Don't so, answer me. Jij dan voor Sander Sander, die was voor jou. Ja, luisteraars. Uh, je kijkt haar diep in de ogen. Je kijkt nog een beetje dieper in de ogen. Of je kijkt hem diep in zijn ogen. Dat kan natuurlijk ook. Of jullie kijken elkaar allebei diep in de ogen. En dan ontdek je... Hij of zij heeft blauwe ogen. Blue eyes. Baby guy. Like a deep blue sea Altus Elton John, zijn liefje, had kennelijk ook ja, blauwe ogen. Ik weet niet hoe het met u is luisteraars, maar ik geniet altijd van de dinsdagavond zo tussen tien en twaalf uur. En niet omdat ik het nou zelf allemaal draai, maar omdat er gewoon zoveel mooie muziek bestaat. En omdat ik af en toe ook hele mooie verzoekjes krijg van uw kant. Want ook Petra Dillema heeft een mooi verzoek ingediend. Petra, die ga ik ook zeker voor je draaien. Dan gaat het om Chris de Burke. En Chris, die bezingt... Uh, good night. Hij wil al naar bed, kennelijk. Nou, wij blijven nog even op. Wij gaan niet naar bed, Chris. Hier komt hij, Speciaal voor Petra Dillema. Good night. Well it's after midnight, and the stars are shining bright And a big fat moon is dancing on the sea And I'm thinking Oh my And that old man in the sky, he's looking me right in the eye And he's wondering why And he's saying, little singer, why aren't you sleeping? Why aren't you sleeping? day is hanging heavy on my eyes I guess the time has come to say I'm Bedankt voor het verzoekje. Namens alle luisteraars natuurlijk. Deze is ook mooi. Scarborough Fair. Maar dan in de uitvoering van Mike Bett samen met Justin Hayward van de Moody Blues. <middels> Samen met Mike Bed Van het prachtige album Classic Blue. En dit was uh, Scarborough Fair. Wat we natuurlijk allemaal kennen van Simon en Garfunkel. Ja, luisteraars. Uh, ik heb nog een hele mooie klaarstaan. Uh, en die vind ik zelf heel mooi. En het is uh, een nummer wat uh, door Maribel ooit is uh, gezongen op het Songfestival. Dacht ik. ik hou van jou, heette het liedje. Gordon heeft het opgenomen. En uh, nou, gewoon nog meer... Uh, een Nederlandstalige artiesten, Als ik me niet vergis. In ieder geval, dit is Dana Winner. Uh, een dame uit, uh, uit België. Ja, ja. Ik hou van jou. Alleen van jou. ook voor jou hoor. Prachtig gezongen, en ik herinner me ineens dat ook Thomas Bergen dit uh, heeft opgenomen. Uh, en een, een hele hoop Nederlanders dus uh, hebben dat gewoon gezongen. Uh, nou, geloof ik. Uh, nou, geloof ik, Warempel, dat ik nog een telefoontje krijg. ook. Oh, goedenavond. Enig hele goede avond. Kijk nou eens even. Wie heb ik hier? Wie, wie dat is daar? Wie is daar? Wie, ja, ja. wie, wie heb ik hier live in de uitzending? Ja, ja ik, ik, ik, ik, ik, ik ben van de Zandvoortse politiebureau en, en ik vind hier een portemonnee met hele vreemde patjes erin. Ja. Nou. Casaroso en, en, en, en, en de japje, en, de, en <laughs> de Nederlandse Spoorweer. Ja, ja, ja. je hebt gehoord uh, dat ik hem weer terug heb, uh, Ja, jongen, jongen. Wees er nou eens zuinig op, hè. Wees ja, maar, ja. Eens kan zomaar gebeuren. Je kan zomaar iets verliezen natuurlijk, hè. Uh, gebeurt hè? Ajax ja, ook. ook. Gebeurt Ajax ook. regelmatig. Die verliezen wedstrijd na wedstrijd. Wie? Ajax. Ajax. Ja. Voor het voetbal, denk ik. Ja, ja. ja. Maar daar heb ik daar niks mee. Dan nee. weet je wel. Goedenavond, vriend. Ja, goedenavond, uh, Willem. Goedenavond, ja, jongen. Ja, nou ja. Slechte mensen gaat altijd goed, zeggen ze, toch? Is het zo? Jawel. wel. Ach, ach. We hebben we ja, we een hebben aantal. Een ik onderbreek de ronde één, want ik kreeg net weer een bak water op mijn, uh, op mijn, op mijn potje. En dat ik dacht van nou, nou, nou, nou, nou. En waar kwam het van een afdakje of zo wat instorten? Ja, nou, afdakje voor mij het stortte de hele helemaal naar beneden. Ik weet het niet, maar er kwam echt een wolkbreuk in Amsterdam. Dat weet niet Oké, okay, ja, en al hier in de buurt heeft het ook aardig gekregen. En ik heb van uh, uh, anderen gehoord dat het ook in het zuiden, in Vlaardingen bijvoorbeeld, hoorde ik van Annemieke. Dat dat kan ook... Ik kan ik je vertellen dat Vlaardingen niet in het zuiden ligt. Vlaardingen, dat ligt Nee, natuurlijk niet. niet. Nee, ik bij, niet Rotterdam bij, niet. bij Rotterdam, joh. Ja, maar Rotterdam is dan niet het zuiden. Het is het zu zeker het zuiden, zeker. Ja, tuurlijk, oké. Okay. En, en, <laughs> ja, inderdaad, want Maastricht tegen Rotterdam maar dat klopt. Ja, ja, ja nee, nee, maar, okay. uh, en dat is ook slecht weer? Uh, daar was het ook heel. Ja, daar is het een beetje begonnen. Hè? Het kwam Zeeland binnenzetten en het is zo uh, richting ja. het noorden getrokken. En ze verwachten dat middernacht ongeveer. dat het dan wat droger zal worden. Oh. Mooi, dan ga ik net thuis. Ja. Jammer is dat, hè? Ja. Yeah. Yeah. Hey, kan ik jou nog zo met een verzoekje? Jawel, jawel, jawel, jawel. Even diep nadenken, ja. Nou, iets van Fleetwood Mac of zo. Man of the World. Ze kent dat, Mag dat? Fleetwood, mag. Ja, dat m mag. Man of the World, zei je, hè? Ja. Ik ga hem opzoeken straks. Ja. Ja, dat, dat lukt je vast wel. Wel ja. Denk ik. Zeker. Nee, dan, dan is het hartstikke fijn, want dan doe ik de oordopjes erin en, uh, en uh, dan luister ik met plezier mee. En, uh, ja. Ja, en, het, en natuurlijk, dan wil ik toch even zeggen, uh, niet zonder even de groeten te doen, aan uh, de Rotjes. Daar moet ik nog even bij zeggen voor mezelf. Dat is het bij deze. Aan wie? De Rotjes. Wie zijn dat? Niet te verwarren met de Pindarotjes. Nee, dit zijn andere Rotjes. Ja, ja. Oké. Okay. De, de Rotjes, ja. Nou ja, goed. wat uh, kan ik er nog meer over zeggen? Dan wil ik er voorlopig bij laten. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ben, je, ben, je, ben, je ja, beetje, ben je een beetje bekomen van zaterdag jongens Ja, ja, ja. Het was, uh, het, was, het was een drukke dag bij de KNRM. Uh, het was een, uh, een hele mooie dag. Ondanks het uh, toch wel eens in een slechte weer. Ja. En uh, ik heb een hoop mensen uh, heel gelukkig weer van de bodem af zien komen. En... Uh, ja, zelfs uh, onze dollywerk liep er niks meer over zeggen, want alles wat ik zeg wat tegen me gebruikt heb ik in de gaten. En oh, ja, daar gaat ook een filmpje rond op de ogenblik hè? Is, uh... Ja, nou daar wil ik het ook liever niet over hebben. die gaat helemaal uh, vagel, dat filmpje. Helemaal varel gaat hij. Wat gaat hij? Vagel. zo heet het toch? Varel? Ja, heel over the world, all over the world gaat Die het. blauwe pil, bedoel je? <laughs> ja. ja, ja. Ja, nee, oh nee maar dat maakt allemaal niet uit. Maar ik, vond, ik vond het reuze gezellig, ik vond het heel leuk dat jij er was. Uh, en ja. uh, het artikel wat je geschreven hebt voor de luisteraars, hij hebben een artikel geschreven, dat sloeg in als een bom natuurlijk, Duif Reports, hè? Duif Reports. deze bezig ideeën, maar Duif doet het ook. <laughs> ja. uh? Ga gewoon nee, door. Nee, maar het was leuk, was leuk. Ga gewoon door met ademhalen. Ja, nou, dat vind ik ook. Nou, daar hebben we vrijdag wel weer nodig, hè? Ja, zeker, want uh, dan hebben we weer de Boys Are Back in Town. Boys are Back in Town met, uh, met een, uh, een, een avondvullend programma... ...terwijl we het in de ochtend doen. Eigenlijk een Kijk. beetje vreemd, maar zo is het wel. <laughs> Wordt vast weer gezellig. Ja, we gaan ons best doen. Ja. Hé, hey, bedankt voor het bellen, man. Waardig vriend, en ik wacht het nummer wel af. Dat is goed. Huh? Uh, uh, de, de, hoe heet het ook weer? De Men, De Men, en dan ook weer? Ja, ah, het is ik ben niet zo bekend met Streetfoot Mac. Street de, de, de, ik man of the world is. Good. Man of the, oh, de man van de wereld. Nou, dat moet ja, ik... Dat en anders ik... is uh, Never Going Back, vind ik ook goed van hem. Nou, dan, uh, oh, nou goed, dan, heb ik, dan heb ik keus. Nou goed, ik ga, ik ga het op... Keus, hè? Even geduld, en dan ga, ik, dan ga ik het opzoeken. Ja, ja, ja, dat, dat, dat mag ik. Veel dank, veel plezier Ja, ja. En bis Peter. Bis Peter, dankjewel. Bis Peter, hè. Dag hoi, hoi. Hoi Hoi. <laughs> Ja, luisteraars, uh, u hoort het. Uh, aankomende vrijdag weer de Boris Back in Town. En uh, nou, we gaan weer loltrappen doen we, en lekkere muziek natuurlijk. Niet te vergeten. Hoort er allemaal bij. Uh, nou ben ik een beetje in de war, want wat zou ik nou ook weer doen? Oh ja, ik weet het alweer wat ik ga doen. Ik ga mijn zoon Sander verwennen met Charles Asnavoer.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 In the measure of a day She may be the beauty or the beast maybe the famine or the feast May turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dreams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 Ja, Charles de Fenomenaal uh, uh, uh, actief. Uh, geliefd bij uh, Matthijs van Nieuwkerk. En, uh, die uh, jonge man van naar links en naar rechts. Je weet die, je hoe je dat we Dus of zo. Ik weet die, even, even zijn naam niet. Maar ik weet dat hij samen met uh, Matthijs van Nieuwkerk naar het Parijs is geweest. Om uh, daar alles uit te vinden over. Uh, ja, onder meer Charles de maar ook andere beroemde Franse vedettes. Uh, en daar zijn er wat uh, van, hoor, luisteraars. Dat kan ik u verzekeren. Uh, even kijken, wat ga ik voor u doen? Nou, we gaan uh, gewoon genieten. En dat doen we al uh, bijna weer een uur. Ik heb nog elf minuten te gaan en dan is het alweer om. We gaan gewoon genieten van uh, niemand minder dan Brian Wilson. En Brian Wilson, luisteraars, die neemt ons mee... Naar zijn kamertje. Hij heeft een heel geheim kamertje. En, en daar zingt hij over samen met zijn kornuiten, de Beach Boys. Het blijft een fantastische groep. Er is ook een hoop om te doen. want Ik weet niet of het een soort memory call is. Maar uh, ik hoorde van de week... of het op televisie was op de radio. Dat ben ik even kwijt. Maar alles vertellen over de Beach Boys. Met name natuurlijk Brian Wilson met zijn heldere stemgeluid. Maar een groep die... Uh, ja, uh, een hele grote stempel heeft gedrukt. Op de Amerikaanse... Uh, top 100. Want ze hebben ik weet niet hoeveel... Uh, fantastische hits gehad... Uh, in het verleden, luisteraars. de Beach Boys. U weet, ik ben ook fan van de Carpenters. En er gaat bijna geen uitzending voorbij... dat ik niet iets draai van de Carpenters. We gaan weer terug naar gisteren. When I was young, to the radio... waiting for my favorite songs... when they play... made me smile those were such happy times and not so long ago how i wondered where they'd gone before It's yesterday once more Carpenter. Yesterday was more. Deze is voor mijn vriend Willem Bruist. Willem voor jou, Man of the World, Fleetwood Mac. I tell you about my life They say I'm a man of the world I've flown across every time And I've seen lots of pretty girls I guess I've got everything about Ja, fantastisch nummer, Fleetwood Mac. Nou kijk, op mijn klokje, Dan heb ik nog een minuutje te gaan. Zal ik dat nou kletsen? Zal ik u vervelen met mijn, uh, mijn commentaar op het nieuws? Nee, ik ga ik ook niet geven. Ik ga geen commentaar op het nieuws geven. Ik ga het wel volpraten, luisteraar. Want ja, uh, een, een nummer van 40 seconden, wat we nu nog ongeveer hebben... Ja, dat is... Uh, Eigenlijk zonde, want elk uh, nummer uh, help je dan eigenlijk een beetje half om zeep. Wat zeg ik? Uh, Driekwart om zeep, wat zeg ik? Uh, helemaal om zeep eigenlijk, zo moet het eigenlijk zijn. Uh, ik kom nog een uh, vol uur bij u terug, zo na de klok van uh, 11 uur, het nieuws van 11 uur. En morgen ben ik er ook weer met Duitszaag de week door, dan wat flottere muziek, maar wel lekker gauw we houden, daar hou ik van. Uh, cabaret natuurlijk uh, om half negen uh, voor het eerst en om half tien opnieuw dan gaan we weer lachen. We gaan nu, uh, we tellen nu af naar, uh, naar het nieuws. zeven uh, seconden dan nu, zes, vijf, vier, drie, twee, één en dan komt hij. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.